8 uur in Montseré met het NWS-journaal. Een driejarig jongetje is aan het begin van de avond verdronken in een recreatieplas in Mierlo. De politie gaat uit van een ongeluk. De peuter heeft enige tijd in het water gelegen bij camping het Wolfsven. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om het jongetje te reanimeren. Hulpdiensten zijn langs het strand bij Scheveningen op zoek naar een jongen van zeven. Die raakte vermist bij de pier omdat het niet duidelijk is of die jongen de zee is ingegaan... wordt met een helikopter langs de kustlijn gezocht. Bij Kijkduin zoekt een reddingboot en een helikopter naar een 30-jarige man. Bij de kustwacht zijn eerder op de dag zes meldingen gedaan van vermiste personen. Volgens een woordvoerder zijn die allemaal weer gevonden. Klanten van KPN kunnen nog steeds niet bellen in Frankrijk en Monaco. En ook sms'en en mobiel internet is verstoord. Internet kan wel gebruikt worden via wifi en ook de noodnummers zijn bereikbaar. De storing begon gisterochtend. In eerste instantie kon wereldwijd niet mobiel gebeld worden door KPN-klanten. KPN kan nog niet zeggen wanneer de storing voorbij is. In de Amerikaanse staat Ohio zoekt de politie in een voorstand van East Cleveland naar vermoorde vrouwen... nadat de lijken van drie zwarte vrouwen waren gevonden en een verdachte is opgepakt. De lijken waren verpakt in plastic zakken. De politie zegt sterke aanwijzingen te hebben dat de verdachte de afgelopen tien dagen meer vrouwen heeft vermoord. De man heeft eerder vastgezeten voor verkrachting. Politieagenten zoeken vooral in leegstaande huizen...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 En dan het weer volop zon. Vanavond en vannacht komt er wat meer sluierbewolking. Koelt af tot 16 graden. Morgen en dinsdag wordt het op veel plaatsen meer dan 30 graden. Er is zon, maar er drijven ook wat sluierwolken over. Dit was het NOS Journaal. Met de Graaf en Jurgen van den Berg. Nog zo'n twee uur koers en dan zit de Tour de France 2013 erop. Het gaat richting de Champs-Élysées en daar gaan straks de lichtjes aan. Voorlopig gaat het nog redelijk rustig... maar de sprinters worden zo langzamerhand nerveus. Want Gio zijn er al. Bijna, bijna niet zo ongeduldig, Jurgen. Nog 7 kilometer en dan komen ze hier voor de eerste keer langs aan de finish. Dan hebben ze nog precies 68 kilometer te rijden, oftewel 10 rondjes. En dan weten we het. Dan weten we in ieder geval wie de, ja, de wereldkampioen sprint, hè? maar dan tussen aanhalingstekens is geworden. Is het Mark Cavendish, is het Marcel Kittel, is het Peter Sagan of is het André Grijpel? Die vier, daar zal het tussen gaan. En je merkt toch al wel dat ze in het peloton een klein beetje Parijs ruiken. Ze rijden natuurlijk al door de voorstelling. De van Parijs zijn net al voorbij het hoofdkantoor gekomen van de organisatie van de Tour. De ASO, dus dat betekent dat ze nu al bijna aan de borden van de scène zijn... en dat het tempo daar omhoog gevoerd wordt. Het is traditioneel de ploeg van de gele trui die op kop mag rijden... daar langs de scène in de richting van dat hele mooie centrum... in de richting van die prachtige boulevard, de Champs-Élysées. Passez vos vacances à l'écoute de Radio Tour de France. Voor het openen van een fles wijn hebben we een ontkulker nodig... Plaats de ontkurker in het midden van de kurk en draai de spiraal zo diep mogelijk in de kurk. Hou met de linkerhand het hefboomgedeelte vast en maak een opwaartse beweging met de rechterhand. Verwijder de kurk zacht tot u een puffje hoort. In 1985, Diana was dat een chain reaction. Nog even, we weten wie de laatste etappenwinnaar is van deze tour. En dan kan ook de huldiging gaan beginnen. Christopher Froome is de beste. Christopher Froome slaat toe als nooit tevoren. Hij doet het echt op een manier onvoorstelbaar. Wat een spierballentaal. De onbetwiste Kopman, verlost van de juk van Bradley Wiggins. En in zijn renner om van te houden hoor, deze stijl. Een aanval op puur zand. wat is hij er blij mee? Hier komt hij over de streep. Christopher Vroem. I couldn't be happier. Um, it really has been a very nerve uh, nervous week building up until now. Um, but my team, team heeft done a fantastic job. Just We've come through this first week in a really good position. Ja, dit is een rit waar van ze over 50 jaar nog zeggen van: 'Wist je nog die rit daar in de richting van een Die rit waar alles op de kop werd gezet, waar de gele truitdrager geïsoleerd werd. Maar oh, we gaan zo meteen wel even kijken naar de meester zelf, naar Christopher Froome die inmiddels ook bijna aan de finish is. Nee, hij gaat er niet onderdoor duiken. Froome is toch tijd kwijtgeraakt. Uh, hij heeft uh, niet de snelste tijd te pakken. Tony Martin is de snelste man aan de finish. En het scheelt bijna 12 seconden, toch nog. Ja hoor, aanval van Christopher Froome. Richie Port is losgereden. En Froome, uh, die geeft vol gas, zeg.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 I, um, I really can't believe it. Christopher Froome, die die gele trui als er niks rechts gebeurt met de uh, gemak verdedigd hier in deze etappe, wat zal die opgelucht zijn, zeg.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 Ja, hij zal binnenkort ook wel weer tot Sir worden bevorderd door Queen Elizabeth. Net zoals dat gebeurd is bij Bradley Wiggins. Maar ja, die pakte er ook nog even een Olympische titel tijdrijden bij. Zover is Vroom nog niet, maar hij mag nu aan kop van dat peloton... te midden van zijn ploegmaat, mag hij daar langs de Trierier rijden. Zojuist trouwens wel mooi. Ze reden niet door het tunneltje bij het Louvre... maar ze reden gewoon dwars door het Louvre heen, langs die glazen piramide. Op die plek waar normaal gesproken alleen maar taxis mogen komen. Maar hij, of hij, het hele peloton mocht daar overheen. Het zou niet eerlijk zijn geweest dat Vroom de enige zou zijn geweest... die er overheen had mogen rijden. Hij klopte zojuist, weer Richie Port even op de schouders. Van ja jongen, hier zijn we. we zijn we zijn in Parijs, we zijn aangekomen, we zijn nu in de buurt van, de, van het grote plein hier, de Place de la Concorde. En draai je dan zometeen rechtsaf en daar zie je het liggen hoor, de finishstreep. Ja, daarachter de Arc de Triomphe, ooit door Napoleon gebouwd om de Franse soldaten die terugkwamen van de veldslag te eren. Hij zei, iedere soldaat die gevocht heeft voor Frankrijk zal terugkomen via de Arc de Triomphe. Nou, deze heren mogen dat ook, want ze rijden zo meteen om hem heen. En hier komen ze dan af op onze commentaarpositie aan de finish. Nog een paar honderd meter. En dan zijn ze er. En dan komt het peloton aan in Parijs. Op die stoffige, droge Champs-Élysées. Aangevoerd door de mannen van Froome. Zij maken het tempo. We zagen daar Richie Porte op kop rijden van het peloton. Hij mocht hier als eerste over de streep komen. En dan komt dat hele peloton langs. Al die 170 mannen die Parijs hebben gehaald. Die trots mogen zijn op hun prestatie. Mooi trouwens om te zien. Gevolgd door alle fotografen. De motoren er vlak achter. De ploegleiders waren van Sky natuurlijk vlak erachter. Met Dave Brailsford de architect van het succes daar. En zo komen ze hier allemaal voorbij. En is de koers eindelijk begonnen. Als gezegd, we gaan praten over Chris Froome, de verwachte winnaar. Van tevoren bij jou ook, Bart? Uh, ja, zo goed als. Uh, na, na wat we vorig jaar hebben gezien, was hij, denk ik... Uh, nou ja, misschien wel de beste. Maar er zaten er toen, ja, reden nog een andere. Die moest ook nog even winnen. Bradley Wiggins. Maar uh, ja, voor mij is hij absoluut favoriet ook. Heeft, heeft een van jullie bij de Bradley Wiggins gemist, deze tour? Ja, zeker. Maar blij dat hij er niet bij was. Want we hebben nu veel leukere koersen gekregen. En we hebben een winnaar die zelf ook aanvalt. En Wiggins, ja, die, werd, uh, die, die moest gewoon volgen en uh, zijn best doen in de tijdrit. Dat is toch een andere manier van fietsen. Heb jij hem gemist, Henk? Nou, wanneer Wiggins meer had gedaan, had hij had toch uh, een andere positie gehad als vorig jaar. Nu had hij toch ook uh, zijn werk voor vroeg moeten doen. Dat waren toch wel terderen de voorspellingen en... Uh... Ja, dan, had, dat, dan blijft Vroom ook wel aanvallen. En dan krijg je toch uh, ook een hele bijzondere tour. Had jij je geld ook gezet op Vroom? Ja. Wat vind maar je van hem als renner? Nou, ik zal het heel kort houden. <laughs> je ik, kijkt ik, alsof je wil zeggen, heb je even. Ja, ik zie, ik zie natuurlijk, uh, of natuurlijk. Als ik één mooie renner in het peloton zie rijden, dan, uh, dan is het niet Vroom. Maar dan is het Kruidsinger. Hmm. Ik vind een renner, zoals Kruidsinger op de fiets zit, daar vind ik een plaatje. En, uh, en vroem, dat is verschrikkelijk. De postbode. <laughs> ja, het ja, is trouwens echt postbode, maar dat zeg ik dus niet. Maar uh, ik heb wel eens een bokser op mijn fiets gezien. En die rijd met de benen wijd en met de armen wijd. Nou, zo rijdt hij ook. Boxer? En... Wie, welke bokser was dat? Uh, <laughs> uh, ja, dan moet ik even goed nadenken. <laughs> hij is met mij meegewees. Uh, ooit is uh, in Lanzarote... Uh, <laughs> Jaren geleden. Hij was sparringpartner van. Uh, ah, geen ah, oké. Okay. Uh, maar geen bekende bokser. Ja, al uh, oh, wel. Ja, ja, ja oh. hij heeft, hij heeft wel wat, Maar ik ben even zijn naam kwijt. Vroom. Maar hij had, wel, hij had ook heel aparte ideeën. En uh, met, een, met een dik jack aanrijden. En uh, moest nog wat afvallen, wat vocht kwijt. Ik zeg, maar we zitten hier op een fiets. En uh, dat vocht word je vanzelf wel kwijt. Pas maar op dat je te veel kwijtraakt. Maar die dacht nog echt dat hij in de boksring stond. Ja, ja. Maar, maar ja. hij fietste ook met de, de armen wijd. Wou, wou ieder moment gekoord worden. En, uh... Maar even nog een technische verhaal. Want ik, hou heel, ik hoor heel veel renners ook zeggen van. Uh, uh, wat je bij hem dus voortdurend ziet, op de, op de van toe deed hij dat. Uh, gisteren ook nog weer in die uh, etappe: dat hij ineens zo'n snelle demoratie heeft. Heel licht verzetje. Hoe, hoe kan dat? Nou, ik denk dat hij, uh, dat hij een heel goed uh, zuurstofopnameapparaat heeft. En dat betekent dat hij dus uh, vrij laat verzuurt. Je ziet hem gewoon ook minimaal twee tanden lichter rijden als de rest. En daar ontwikkelt hij enorme snelheid mee. En zoals gisteren, uh, nou, gisteren uh, dat heb ik gezegd, dat dacht ik anders over. vond het een beetje een toneelspel. Want hij was gisteren zo goed. Hij demereert naar, uh, naar de koplopers toe, uh, uh, Quintana. En... Hij twijfelt van zal ik blijven zitten of erover. Nou, hij schiet er dan langs. Zoveel snelheid heeft hij. Dan houdt hij toch maar weer wat in. Dus hij, die heeft zo'n versnelling in de benen. Dat is echt ongelooflijk. komt die hele kleine versnelling. Eh, armpjes eh, wijd uit elkaar. Een schommelend hoofdje erop. Kijkt de hele tijd naar beneden. Ja, het, het ziet er niet uit, maar het gaat wel hard. En aan de andere kant. Mm -hmm is het ook wel leuk dat je renners hebt die hard rijden... maar er toch net even weer wat anders uitziet. Ja. Want anders wordt het ook een eenheidsvoorstel. Maar Henk, hoe kijk jij dan even naar het technische gedeelte? Want er zijn renners die zeggen, ja, dat kan eigenlijk bijna niet wat hij Jawel, maar hij heeft wel, <kwijnt> zoals wij dat in wieletermen wielertermen noemen... een mooie koep te pedaal. Dus hij fietst niet met zijn tenen. Hij wikkelt zijn, zijn voet heel mooi af, dus heel effectief. En daarnaast rijdt hij al, uh, ik weet niet hoeveel jaar... inmiddels al met een ovaal blad. Ja, dat, dat is het tweede verhaal wat je de hele tijd over hoort. Hè? Ja, nou kijk, en... De, ja, wekens deed het ook, maar voor de rest zie ik maar weinig. Roland heb ik dan zien rijden, nou. met, voor de rest zie je niemand met een ovaal blad rijden. Of ze, ze proberen een keer iets. Ja, Het voelt heel, even heel anders, maar als ik jongens vraag van die er dan mee rijden, bij de amateurs, dan, uh, ja, Henk, een week, en, en toen was ik eraan gewend. Ik heb het ooit geprobeerd, want dit is al zo oud. Het is een beetje vergelijkbaar met de klapschaats met schaatsen misschien. Je krijgt ineens nieuwe techniek en dan moet je even aan wennen... en dan, dan kan je daar winst mee boeken, kennelijk. Ja, maar ik zit even te denken. Bij Zerms de prof geworden. Ik denk dat het, of Zermsundig of 78 was... dat Gerard Vianen destijds voor Shimano... al dit soort uh, uh, proeven en testen ging doen. En hij werd door iedereen uitgelachen, want dat zag er niet uit natuurlijk... En een renner is daar heel gevoelig voor. Iets wat er niet uitziet, dat is er ook gelijk helemaal niks. Ja. En dat is heel conservatief in het wielrennen. Maar het is er niet doorgekomen. en Meer omdat renners het niet wouden. En maar niet omdat het uh, theoretisch uh, of uh, technisch gezien allemaal uitgedokterd was. Want dat was het toen. Het die allemaal in de kinderschoenen. Hm. En toch komt het weer terug. En dan denk ik, als renners er zoveel voordeel bij uithalen... maar ik, ik, ik hoorde verhalen over 10%, daar geloof ik niet in. Ik zie een ketting klapperen. En een ketting die klappert of een ketting die stil ligt... heeft ook verlies in mijn oren. Dus, en, dus, en bij deze klappert de ketting? Ja, je ziet hem. Die, ja. die ketting is onrustiger. Ja. Het is wel iets wat, wat ook bij die ploeg hoort. Kai? die heel erg bezig zijn met meten, meten ja, deze maar weten. Ze, ze zijn sowieso wel vernieuwend. Ik bedoel, we zien iedereen nu uh, voor en na de wedstrijd... of vooral ook nog ja. na de wedstrijd op, ja. een, op, een, op, een, op een rollenbank zitten... of op een home trainer om, om, om de benen los te rijden. Nou goed, sinds zij dat doen, zie je alle ploegen hetzelfde doen. Uh, uh, ze, ze hebben nu dit jaar hebben ze voor de klassiekers dat is een, een beetje mislukt, denk ik. Uh, hebben ze een hoogtestage gedaan voor de, voor de klassiekers in het voorjaar. Nou, de, de klassiekers hebben ze slecht gereden, maar ze zijn wel innoverend. Ze proberen wel iets. En als iets lukt, dan gaan ze het kopiëren. Dus het zou me niet verbazen als volgend jaar meerdere teams... toch gaan testen met die, uh, met die ovale bladen. Om te kijken of dat wat uithaalt. Uh, ik bedoel, een winnaar heeft altijd gelijk. Vind je het niet veel wetenschappelijk, Henk? Nou, de hele ploeg rijdt er dus niet mee. Dus het, het, uh, niet iedereen is ervan overtuigd. Mm -hmm. Ik weet nog uit de tijd van, uh, van Armstrong. Dat heeft twee jaar geduurd voordat Armstrong overging op andere pedalen. Terwijl dat het merk, ik zal het nog maar een keer noemen... Shimano heel veel moeite heeft gedaan. Want alles, alle onderdelen waren van hun op die fiets. En hij wou niet op die pedalen rijden. Hij zweerde bij uh, het andere merk, Look, waar hij al jaren mee reed. Totdat ze bij Shimano dus na twee jaar met meten en weten hem konden overtuigen, ja, dit geeft toch voordeel... een, een brede draadvlaak en noem allemaal maar op. En toen ging hij pas overstag. Hij was er wel mee bezig, maar voordat een renner... Ja, je, moet het, je, moet, je moet het eigenlijk ook kunnen voelen en alles is niet voelbaar. En, ja, en als ze dan kunnen meten, en wat ze tegenwoordig steeds beter kunnen... Ja dan, dan, ja, dan gaan renners... Maar, je, op maar jij overstaan. zegt, de wielrensport is eigenlijk ook wel conservatief op bepaalde vlakken. Die, is, is, die gaan is, niet snel... Uh, het naar... is net als voetbal, het is heel ja. conservatief. Ja. Maar het, het, we moeten niet denken dat nu Sky iedere keer het wiel uitvindt. Want dat is dus niet zo. Ik, ik heb dus net over Zum erachter gezonderd dat het ovale blad al aan de orde was. Uh, ja, zo kan ik nog wel dingen opnoemen waar ze nu roepen, dat, dat is nieuw. Uh, je kunt met renners op hoogtestage gaan, maar we zijn niet allemaal hetzelfde. Er waren uh, in mijn tijd renners die deden dat toch. De een die, die reed al 14 dagen super, en de ander die uh, reed al weer goed. Het is je gestel en het is echt voor jezelf uitdokteren. Mm. En geen foutjes maken, en hoe is het verstandig om het daar te doen op hoogte. en... Er komen zoveel dingen bij kijken. Ja. En, en dus ook de persoon is heel belangrijk. Bart, nog even die ploeg. Hè? Van vorig jaar rond Wiggins was, was vooral die ploeg heel sterk als, als collectief. Uh, nu zag je toch dat uh, Vloem het heel vaak al eens in een eentje moest op, ja, De ja, Poort maar heeft, hem, heeft hem denk ik tot laatst toe vaak poort, geholpen. Poort was uh, zijn laatste man natuurlijk die, die berg op het langs bij hem bleef. Maar hij uh, ja, was maar tuur, ook wel een mindere dag. Uh, ja, was natuurlijk al vrij snel uh, twee man kwijt. En uh, Ik vond dat ze het eind van de, het eind van de tour dat die ploeg wel wat sterker werd. Maar ze hebben, ze hebben periodes gehad dat als ze uit het vertrek gingen demarreren was gewoon zijn hele ploeg weg. En uh, ze hebben geluk gehad dat Mobistar en Saxo... Saxo-bank voor, uh, voor Contador... Uh, dat die op een gegeven moment niet een, een dealtje hadden gemaakt. Want op een gegeven moment waren ze eigenlijk met elkaar aan het rijden. Terwijl ze allemaal tegen elkaar hadden gereden... En, dan was het nog heel anders gelopen. Dus de, de ploeg op zich vond ik in de breedte veel minder sterk. Ja. Ik, ik maar ze maar... hebben er wel lering uitgetrokken. Hè? Want <tus> dat was de tweede Pyrenee-rit waar we nu over spreken. Dat die uh, alleen kwam te ja. zitten. Uh, maar wanneer een renner gewoon de beste is bergop... zoals het was... Ja, daar kun je van allerlei tactieken gaan verzinnen. Maar je kunt, je, je, je kunt het, uh, het strijdbijl niet, niet, niet harder maken. Want je, je hebt geen kwaliteit. Contador is niet de contador die wij gewend waren. En, en zijn knechten waren uh, natuurlijk allemaal nog een slagje minder. Kruisingenaar, ook kruisingen. Ja. Dus hij zit er wel al in. Maar ja... Ja, in, die, in die rit, op het kijk, bergop hadden, kunnen ze hem zeker niet losrijden. Maar op dat, op, na die klim, op dat platte stuk... toen hadden ze het echt wel anders kunnen doen. Als ze gewoon echt, echt gewoon een, een, een pakt tegen hem hadden gesloten... dan was hij echt alleen komen te zitten. Nog even iets, want hij, ook bij die waaieretappen zat hij ook mis, hè Froome. En ik hoorde Michael Bogert zeggen van... Uh, dat, toen ging het over de vergelijking tussen Mollema en Froome... En, en toen zei Michael van... Uh, Mollema is eigenlijk de betere wielrenner. Froome uh, is de beste klimmer, dat is overduidelijk. Dus, laten we zeggen, tactisch gezien... is hij, uh, is hij dan niet zo sterk of zo? Kan je dat zeggen? Nou ja, uh, dat was natuurlijk wel goed aan Belkin. Dat ze dus Die hebben eigenlijk continu in die waaier meegedraaid. Hè? Nou, op het moment dat je in die waaier meedraait... dan heb je een soort van recht en een soort, soort sterkte... dat je elkaar ertussen laat, dat je altijd mee in die waaier gaat. En Froem oh. heeft met Sky eigenlijk continu naast die waaier gereden. Ja, en Saxo Bank heeft op een, keer, op een moment gekeken dat het moment goed was. En die zijn er vol overeengegaan. Ja, toen zat Froem gewoon net even iets te ver van achteren. Oh. En als je dan gewoon in die waaier meedraait of net erachter zit... ja, dan ben je zeker mee. Dus in dat opzicht had misschien Sky beter mee kunnen draaien. Dan hadden ze, ze uh, veiliger gezeten... als dat ze daar zo half achter en naast gingen rijden. En bijvoorbeeld, maar, hij, maar hij zat ook met die hongerklop bijvoorbeeld. Ja, maar over ik die denk dat, dat... Kijk, Michael Bogert, die bedoelde gewoon... wanneer je dus ziet dat er dus drie mannen van Saxo of ja, vier... al voorlangs komen rijden... En die zitten voor je, dan weet je dat er iets gaat gebeuren. En dat bedoelt hij met Mollema, die voelt dat aan, want die weet hoe een waaier, uh, hoe dat in zijn in, in werk gaat, hoe het, hoe het begin on, uh, begint. Ja, en ja, als dat verteld moet worden, dan heb je het weer. Dus je kunt coachen wat je wil aan de zijkant, maar die gasten die in die auto zitten, die zijn te laat, want die horen pas door de radio, maar dan is het al geschiet. Die, of die zien tv-beelden, is het al geschiet. Dus je moet echt rennen. En Mollema heeft, heeft dat wel, want die heeft natuurlijk bij de amateurs, heeft niet lang bij de amateurs gereden. Maar heeft natuurlijk wel waaier gereden. Ja. Iedere Nederlander weet wat waaierijer is. Conclusie toch wel Vloem de terechte winnaar. Ja, zeker. Ja, ja die was, die was, in tijdritten stak hij er bovenuit. Bergop stak hij eruit bovenuit. Ja, dat die tactisch niet zo handig is. Nou ja, dat zijn vergeven. Precies, hij staat in het film. Ja, daar is hij. De Arctetrium. Ze rijden er vlakbij, Gio. Ja, ze rijden vlakbij en ze zijn er omheen gereden. Nu al twee keer een unicum. In het bestaan van de Tour de France dat ze om de Arc de Triomphe rijden. Want normaal gesproken draaien ze dus altijd net voor die boog. Draaien ze weer terug op de Champs-Élysées. Weer richting de Place de la Concorde. En wat ook uniek was, was inderdaad dat ze zojuist één keer bij binnenkomst langs het Louvre reden. Echt boven en niet door de tunnel reden. Langs die glazen piramide. Tempo in het peloton is trouwens ongelooflijk opgevoerd. En de man die als eerste echt hard reed aan kop van het peloton was een man van Radio Shack. En nee, het was... Het was niet Jan Bakenlands. We hebben goed gekeken. Het was echt Markel Irizar. De man waarvan we eerst nog even dachten dat hij de tweede etappe op Corsica ging winnen. En nu krijgen we een demarage aan de rechterkant van de weg van een coureur van Belkin. Van een van de mannen van de Nederlandse ploeg. Is dat dan Lars Boom die daar probeert weg te rijden? Ik geloof het wel. Hij rijdt over de steentjes. Kan die natuurlijk als de beste? Want hij is een man van het keienwerk. Een man van het voorjaar. Een man ook die gewend is om te crossen. Hij vindt het allemaal wel prima hier hoor. Dat die weg er niet helemaal soepeltjes bij ligt. Zometeen komen ze hier weer bij ons voorbij. Ze zijn bijna daar voorbij die commentaarpositie. En dan zullen we eens even kijken of het hem inderdaad echt is. Het is Lars Boom hoor. Het is al 100% zeker Lars Boom die weg is gereden in de slotfase van deze etappe. Natuurlijk, het is veel voor de bühne. Het is voor de show. Maar het lijkt me zo heerlijk om als man alleen hier even tussen die 100.000 toeschouwers... ik weet niet hoeveel het er zijn, heen te rijden. Door die haag van mensen die overal zitten... Overal staan, ik zag zojuist zelfs een bocht met allemaal Noorse vlaggen. Ongelooflijk dat die Nooren hier nog zijn. Nu uh, hun uh, ja, mensen toch uh, nauwelijks uh, presteren in deze Tour. Lars Petter Nordhaug, natuurlijk, die rijdt bij die uh, Nederlandse ploeg, bij uh, Belkin. Maar uh, de andere, uh, Boaz Son Hagen, is er niet meer bij. Die is hard gevallen, heeft zijn uh, schouder gebroken. Maar goed, de Nooren zijn er, de Nederlanders zijn er, de Fransen zijn er, de Amerikanen zijn er. Ze zijn er allemaal om hun helden toe te juichen. De held die op kop rijdt is een Nederlander Lars Boom. To the I'm a man you see and one day I will be a lion in the morning sun Lazy pulling daisies at do be past three A lion in the morning sun Johnny One day I'll get back and sit in my chair lying It's a party.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 In an opera house, but I'm a lion, and I ain't... Lion in the morning sun van will and the people Lars Boom, hij vindt niet dat het een massasprint moet worden. Maar is het niet nee. een beetje vroeg om weg te gaan, Gio? Ja, tuurlijk. Het, wat ik al zeg, het is een beetje voor de bühne. Een beetje laten zien aan het publiek. Ook laten merken dat je een lekkere Tour hebt gereden. Als ploeg in ieder geval. En uh, ik kan me voorstellen dat Boom zich dan nog even wil laten zien in die laatste kilometers. We zagen zojuist Rijn Tarra mee aan een van de auto's teruggebracht worden naar het peloton. Ik meende ook te zien dat Sven Tuft op achterstand was geraakt. Maar dan zou hij hier zo meteen moeten langskomen. Want we wachten nu nog steeds weer op de passage van een aantal renners. Nadat het peloton al weer een tijdje voorbij is. Hé, hey, kijk eens aan. Roy Curvers die daar op achterstand rijdt. Ook aan de auto. Heeft hij lekker gereden? En hier komt nog uh, iemand aan. Is dit Lieve Westra? Ja, dit is Lieve Westra. In de problemen in de laatste etappe. Jongen, jongen, jongen. Lieve Westra, wat is er gebeurd? Is hij gevallen? Je weet het niet wat er gebeurd is. Misschien voelt hij zich niet helemaal goed. Maar hij rijdt in elk geval ook ver achter het peloton aan. Het peloton dat alweer op weg is naar de Arc de Triomphe. En daar dan zo meteen weer omheen gaat rijden. En lieve Westra die helemaal in zijn eentje de achtervolging moet inzetten. En het zag er allemaal niet echt geweldig uit voor lieve Westra. je natuurlijk. Dat is belangrijk in deze etappe. Want je moet over de streep komen. Want anders heb je de Tour de France niet uitgereden. Dat weten we allemaal nog uit de tijd van Abdou Zapparov. Die ooit eens een keer hier in de hekken reed tijdens een sprint en meer dood dan levend over de finish werd geteeld. Maar wel met de fiets aan de hand. Want ook de fiets moet over de streep komen in zo'n laatste etappe. Continu demarages nu aan kop van het peloton. Maar ze komen niet echt weg. Helaas, het is nog steeds geen vluchtersgroepje dat de ruimte krijgt. Het is nog steeds een langgerekt peloton met een paar mannen daarachter. 100 keer door de France. Het debuut van Koos Moerenhout, 1998 kijken op YouTube naar een etappe uit de Tour. Wat bij het eerste opvalt, Koos. Wat heb jij wit haar? Ja, twee dingen eigenlijk. Hè. Ten eerste geen helm op en, uh, en inderdaad ook nog eens wit haar. Ja, ik had, dat was een afspraak met, uh, met mijn familie, met mijn vader en mijn zwager, van, uh, als ik geselecteerd zou worden voor, uh, voor, de eerste, voor mijn eerste Tour. Dan zouden we met z'n drieën allemaal geblondeerd worden. En, en ja, daar hebben we ons aan gehouden. 4 minuten en 22 seconden. Ik denk niet dat hij daar in de buurt gaat komen. Maar wij vragen ons allemaal af. Hoe gaat het met Koos? Met Koos gaat het heel goed. Want Koos rijdt hier lekker meesterlijk voor ons. In dit uh, pelotonnetje in deze kopgroep. Daar zat uh, in ieder geval bij Marty Jameson, uh, Daniela Nardello. Andrea Tafi. Uh, Stefan Hulot. En mis ik er dan nog een? Nog eentje. Een Spanjaard die nog niet ah, ja. zo heel lang geleden is gestopt. Ja, Vincent Garcia Acosta. Met je geheugen is niets miskoos. Nee, nee ja, het zijn ook uh, bijna allemaal renners die ook wel lang uh, prof zijn geweest. Dus die, uh, ja, die ik gedurende mijn carrière ook lang heb meegemaakt. Dus wat dat betreft. Uh... Ja, dat, ja, en wat ik al zei, het is de eerste toer. En het, uh, ja, het was voor mij ook niet zomaar een gegeven dat ik elke dag mee zat in ontsnapping. Dus uh, dan vergeet je dat niet. Als Hullo aangaat aan de linkerkant van de weg... ...duikt nou, hij naar de rechterkant. Ik nog weg, even goed wegkwakken kwa door Nabello, zie ik hier. Je zit hier nog goed in derde positie. Ja, maar het wordt er niet beter op. Het, is, uh, het wordt op dit moment een beetje ingesloten. Het ja, zes naast elkaar hier. Ja, het zit, het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Alleen uh, <laughs> eenmaal zes van de zes. Dus het resultaat was niet te geweldig. Het is Nardello, denk ik, voor Tafi. Nardello wint in Carpentra en het is ook een mooie dag voor Moerenhout. Maar de Tour van 98, die in Dublin begon, was natuurlijk vooral de Tour van Festina. Van Willy Voet, Richard Virank, van TVM, van politieinvallen midden in de nacht, van rennenstakingen. Het was de Tour du dopage, de Tour van het epo schandaal Het is nog wel voor de start, we, we, werd er een auto van Festina aangehouden volgens mij. En dan, ja, dan, dan besef je eigenlijk de impact daar nog niet helemaal van. En dat, uh, dat kwam eigenlijk daarna pas op... Uh, toen we weer terugkwamen op Franse bodem. Uh, de uh, ja de, de fascinerploeg natuurlijk enorm geviseerd. En daar, daarna uh, gebeurde van alles, van huiszoekingen tot... Uh, ja, elke dag was er wel iets. Het, het enige moment dat je... Uh, het klinkt heel bizar, maar het enige moment dat je relaxed was... dat was eigenlijk in de koers, want daar, uh, daar was je gewoon met fietsen bezig. En daarvoor en daarna was er altijd wel iets. Of er was een inval geweest, of, de, of die werd ondervraagd... Of, ja, dat was gewoon de, de, te bizar voor woorden. Ja, die, die sfeer was natuurlijk heel beladen. Hè. Er waren uh, een aantal Spaanse ploegen die ook, ook naar huis gingen. Nou ja, Christina werd uit, uh, uit de tour gepakt. Uh, ja, er was een etappe die gewoon, uh, volgens mij, naar Ex-Labem, maar dat ben ik niet meer helemaal zeker, die uh, wandelend werd afgelegd. Nou, dat, dat weet ik nog veel goed. Dat, dat voelde op dat moment als de langste etappe van, uh, uit mijn leven, omdat je. Uh, ja, je moet wel gewoon die berg over, alleen uh, nul per uur. En dat deed eigenlijk net zo, uh, nog meer pijn, maar zeker mentaal gezien... als dat je gewoon volle parcours had. Het is heel rustig aangegaan in de etappe tot nu toe. De solidariteit is er, maar Bjarne Ries blijft nog steeds bij die auto. Je was tweedejaars prof. Ziet dat... We weten nu heel veel meer. Wat er in die tijd allemaal gebeurde, wist je dat toen ook? Zag je dingen om je heen? Nee, eigenlijk niet. Dat besefte je eigenlijk. Ja, ik, ik was ook nog maar een broekje. Ik, ik kwam net kijken. En dan, uh, dan ben je daar helemaal niet mee bezig. En ik was helemaal niet uh, ja, van instelling van... nou ja, iemand rijdt hard, dus zal hij wel dit of dat gedaan hebben. Dat zocht ik dan toch vooral bij mezelf. En uh, nee, dat, dat, dat leefde niet. En natuurlijk, uiteindelijk voel je ook wel dingen gebeuren... waar je van zegt van, oké dan. het uh, gaat wel heel erg hard. Maar ja, ik zocht dat op dat moment echt wel puur in mijn eigen... Uh, ja, de, de eigen fase waar ik in zat. En nogmaals, ik was een jong broekie, ik was een opbouw... dus ja, voor mij was het logisch... Dat ik ook gewoon op veel fronten nog tekort kwam. De tour haalt het einde. Net als Koos Moerenhout. Op de champs élysées is de entree emotioneel. Ja, er gebeurde zoveel om je heen waar je geen vat om had, op had. En uh, ja, zeker op, uh, op het moment dat je dan de champs élysées overrijdt... Ja, dan is dat het einde van de tour. Het einde van voor mij mijn eerste tour. En dus een, ja, een soort uh, toch wel een, een jongensdroom waar, waarmee je dan de finish bereikt. Ook weer natuurlijk overweldigend publiek. De wetenschap dat je drie weken afzien erop hebt zitten. De wetenschap ook dat je natuurlijk die drie weken ellende erop hebt zitten... met, met die uh, onzekerheden die, die hele de hele Tour de Paas met zich meebracht. Dus ja, dat is, uh, ja dan, dan, dan rij je erg met kippenval in de rondte. En ook, uh, met een, ook wel weer met een traan in de ogen eigenlijk. En dat witte haar, hoe lang is dat nog gebleven? Ja, groeit vanzelf uit gelukkig. Hè? Dus, uh, het was niet voor een herhaling vatbaar, dus het was eens en nooit weer. Koos Moederhout over zijn debuut in 1998 in de Tour in de bijdrage van Sebastian Timmerman. Ja, Gio, ze blijven het proberen. Maar even aan de achterkant zag ik iemand die daar niet hoort te zitten. Liebe Westra, nee, inderdaad, die heeft een probleem. Jij, jij bedoelt natuurlijk iemand anders, want uh, lieve Westra die hadden we zojuist al gemeld. Maar ook Mark Cavendish heeft materiaal weggekregen. Die kreeg een lekker band hier op de Champs-Élysées. En die moest toch eventjes flink aanzetten om tussen de auto's weer proberen terug te komen. We hebben nog zeven rondjes te rijden hier op de Champs-Élysées. En we hebben trouwens een kwartet aan de leiding. David Miller, erkend hardrijder. Een tijdrijder puur zang met een geweldig tijdrijd verleden ook. We hebben Cameron Meyer, de Australier, met ergens nog een beetje Nederlands bloed in de aarde. We hebben Juan Antonio Fletcher rijdt voor de Nederlandse ploeg van vacanze DCM. En we hebben Julien Alvarez van Sojasun. Dat zijn de vier mannen die een hele kleine voorsprong hebben op Steve Morabito. Een uh, knecht van, uh, van Cadel Evans en TJ van Garderen. En dan hebben we daarna het peloton dat niet gek ver daarachter ligt hoor. Zo ver hebben ze niet uh, die achterstand. Maar die vier die rijden wel hard door, want dat kunnen ze natuurlijk. David Miller en West Westra, zet die maar eens even bij elkaar. Die kunnen een prachtige koppeltijdrit rijden. En ook die Cameron Mayer is al eens uh, Australisch kampioen geweest. Oei, oei, oei. En nu kijk ik naar de overkant hier. En daar zie ik lieve Westra komen. Nou, die rijdt op dit moment in een trimmers tempo. Zou die gevallen zijn? Zou er iets gebeuren? Zijn met Liebe Westra. Of heeft hij een enorme klap gekregen. Ja, wie weet, van ziekte, van honger, ik heb geen idee. Maar het is wel een raar moment om zo langzaam hier over die Champs-Élysées te rijden. Je moet je voorstellen, het peloton is hier alweer voorbij. En Liebe Westra komt aan de andere kant van de straat pas terug. Terwijl het peloton alweer op weg is naar de de Triomphe. Ze zagen hem dus rijden. Het peloton, even kijken hoor, nu rijdt er nog wel een mannetje voor. We zien daar nog steeds dat die vier gemeld worden. Maar het is Fletcher samen met, met David Miller, die aan kop rijdt in deze koers. Ze hebben een voorsprong van 25 seconden op het peloton. Maar het peloton jaagt, natuurlijk jaagt het peloton. Want zij willen straks gaan voor die geweldige eindsprit hier op de Champs-Élysées. Et voici une formidable chanson française. Dron, tu es parti. Et pourtant, tu es encore ici.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 Dat nou, is echt een inhaker. Ça va pas changer le monde. Van Joe Dassin. Le Tweets du Tour. Le, Le Tweets Donenstein. du Tour. Kees, welkom weer. Hallo, op uh, Twitter gaat het over het groene sikje van Peter Sagan. Ja, hij kwam natuurlijk aanzetten met een grote groene bruik... en een groen geverfd sikje bij de start hier uh, in Parijs. Annes Papens zegt, een groen sikje? Ik weet het niet hoor, uh, Sagan. Luca zegt, geweldig, Sagan zijn baard held. Peter Vincent tweet, het is nu wachten op weer een wheelie van Sagan Showtime. Raf Geusens zegt: "Hopelijk krijgt de winnaar van de groene trui ook een scheerapparaat." En Haroldinho tweet: "Maar goed dat hij de bolletjestrui niet heeft gewonnen." Dan nog even naar de redders, want die hebben vandaag massaal getweet, want ze zijn allemaal hartstikke vrolijk. Even een vrolijk muziekje weer. Tom Dumoulin die tweet: "Champs-Élysées, here I come." Bram de Tank Tanking zegt: Yes, we hebben het gehaald met negen man naar Parijs... en Bouke heeft zijn zesde plaats kunnen behouden. Brett Lancaster die tweet... Mijn ouders zagen mij al jaren geleden urenlang rondjes rijden... op mijn BMX-fiets in Shepperton. Het enige verschil met vandaag is dat de rondjes in Parijs zijn. Andrew Talensky zegt... Ik ben een dromer en vandaag is mijn droom uitgekomen. We gaan eindelijk naar Parijs. En Adam Hansen tweet nog... Vandaag komt het einde aan mijn 21 dagen durende vakantie in Frankrijk. Morgen weer aan het werk... om." te sparen voor de volgende. Ik hoop dat het er eentje in Spanje wordt. Dus hij verheugt zich al een beetje op de Vuelta. Ga je ons nu verlaten weer? Ja, ik, ga, ik kom zo direct weer even ah, terug. gelukkig, uh, ik wou maar, zeggen. We zien je straks. Precies. Dankjewel, Kees. Hoe is met die kopgroep Gio? Ah, Die kopgroep die is uh, weer ingelopen. Kijk, ik zie nog wel een mannetje alleen daar uh, door de bocht gaan. Uh, net voor het jagende peloton. We hebben zojuist ook nog een uitval gehad. ...van Robert Geesting samen met de Fransman Cousin en met Cadel Evans. Maar ook die uh, poging heeft geen lang leven beschoren. En uh, ze hebben wel wat puntjes nog gepakt op de tussensprint. Want die hebben inmiddels ook gehad een sprint waar geen enkele sprinter zich mee wil bemoeien. Want die sparen hun krachten voor de grote sprint van straks. De sprint hier aan het einde van deze etappe. Fletcher kwam daar als eerste door voor. Miller en Alvarez en Maier... Dat waren de mannen uit de kopgroep. Daarachter Morabito Cousin, Geestink Evans. En dan het peloton aangevoerd door Thomas en Stennert. Ik zag zojuist ook nog een man van Belkin op achterstand doorkomen. Ook helemaal in zijn eentje. Het is de Belg, Maarten Wijnands. Ik ben benieuwd wat er aan de hand is. Of bijvoorbeeld lieve Westra zojuist gevallen is. Of dat hij toch ziek is geworden. Het is allemaal moeilijk natuurlijk te zeggen. Want we krijgen het niet in beeld. We weten niet precies wat er gebeurt. Het enige wat ik zie is dat hij af en toe passeert. En dan echt op een tempo dat... Een gemiddelde trimmer nog niet uh, gaat rijden. Een gemiddelde trimmer is sneller dan Liebe Westra op dit moment. En dat zou toch heel erg sneu zijn. Hij moet nog oppassen ook. Korte, vlakke etappe. Dat betekent een uh, lage moeilijkheidsgraad. En dat betekent gewoon dat de tijdslimiet misschien straks nog gaat meespelen. Het zou toch wat zijn als je op die laatste dag op de Champs-Élysées buiten tijd binnenkomt. Laten we maar niet al te gauw gaan wanhopen. Maar Lieven Westra is in ieder geval bezig aan een leidersweg. En het peloton is weer helemaal compleet. We hebben nog 41,3 kilometer. Nee, ik zie nu trouwens dat nog steeds die twee mannen, Miller en Fletcher, dat die nog een voorsprong hebben van 16 seconden. Want nu komen ze hier weer op de Champs-Élysées. Of, ja, ...over de Champs-Élysées heen en passeren dan weer onze commentaarkabine. En dan gaan we toch eens even kijken of ze hier echt met z'n tweetjes zitten. Of ze hier al aankomen. En dan moeten ze dan nu zo'n beetje hier bij de positie langskomen. Ja, af en toe is het een beetje chaotisch, want daar zien we het complete peloton komen. En om heel eerlijk te zijn, ik zie er geen renners meer voor zitten. Maar er wordt nog steeds gegeven dat ze 18 seconden voorsprong hebben. Of a party crowd who needs the records turned up loud. Oh, and two, we two can have a party. On. Oké, okay, Tammy Terrell 1967 to Can have a party. Dat is dan nou misschien wel zo, maar we hebben toch ook uh, Henk en Bart gevraagd. <laughs> ja, feest. precies. Met z'n vieren. Kijken wij naar uh, de laatste etappe van uh, deze. Uh, oh, we gaan eerst naar Gio even. <middels> ja, Gio. Oh, dan ja, toch is het onvoorstelbare is gebeurd. Lieve Westra heeft zojuist de Tour verlaten. Moet je je voorstellen, op 40 kilometer van de verlossende streep in Parijs is die zojuist afgestapt. Want we zagen zojuist ook hier de bezemwagen stoppen. Maar je kon niet zien wat er aan de achterkant van die bezemwagen gebeurde. Maar we krijgen nu dan ook officieel de melding dat Liebe Westra uit Koers is. En ook Maarten Wijnands rijdt op achterstand. En dat is dan een Belg uit die Belkinformatie, de ploeg van Mollema. En dan krijgt ze juist van de Vlaamse collega's te horen dat hij ziek zou zijn. Dus wat is er met Liebe Westra aan de hand? Vraag je dan af. Uh, is hij misschien hard gevallen? Is hij misschien ziek? Uh, geen idee wat er met hem aan de, aan de hand is. Maar feit is dat hij uit de Toer is gestapt. Een paar rondjes voor het einde in Parijs. De twee hebben trouwens nog steeds een voorsprong hoor. Eh, Miller en Fletcherhuis, 17 seconden. Dat is wel heel erg zuur, Bart. Ja, als je zover bent gekomen, dan moet die jongen wel echt dood en dood ziek zijn. Om, om, om nu nog af te stappen. Dus ja, ja, kijk als je ziek bent en je hebt koorts en je komt gewoon niet meer vooruit. Ja, dan, dan moet je ook stoppen, want anders gaat je gezondheid eraan. Dus waar ja, is wel vreselijk. Hoe vonden jullie uh, deze etappe over de Champs-Élysées, Henk? Kikken. Ja? Kikken. Alles is achter de rug, hè. En dan nog kikken. Ja, ik kan me herinneren dat ik één keer uh, met een groep voorop heb gereden. Toen aan de finish. Dus ik uh, kneed hem aan Ik trok de sprint dan. Dus daar was helemaal iets bijzonders. Want dat komt uh, in die dertien keer dat ik gereden heb, is dat twee keer voorgekomen. Dus daar komt niet veel voor. En nee, dat is van het begin tot eind? Ja, uh... gewoon uh, ja, zoveel mensen. En uh, je rijdt zoveel van je af. Zeker als je nog uh, de benen hebt. Dan is dat toch wel bijzonder om daar nog... Uh, even voorop te rijden of uh, het goede gevoel te hebben. Ja. Denk jij er met plezier aan terug, Bart? Ja, dat is uh, het einde van een heleboel uh, pijn en, uh, en afzien. En uh, nou ja, Dan zit het er gewoon op. En je rijdt daar, eh, we hebben gezien, je rijdt daar relatief rustig naartoe. Je zit het echt af te tellen. Want het zijn kilometers die eigenlijk niet tellen, maar je moet ze toch afleggen. Maar op het moment dat je daar uh, dat parcours komt draaien... Nou, dan komt er een, een, een geluidsgolf op je af. Je krijgt echt kippenvel en de oudere renners toen ik de eerste keer daar de Champs-Élysées op kwam, die zei al dat is zo speciaal, ik kon me dat helemaal niet voorstellen, maar dat dacht ik meteen aan die woorden van die oudere renners. Ja, dit is echt heel speciaal en uh, dat zijn momenten dat je die vergeet je ook niet meer. Een heleboel etappes dat is allemaal uit mijn geheugen weg, maar die uh, die ritten op de Champs-Élysées is altijd bijzonder. Het is ook niet een heel eenvoudig parcours. Nee, nee. nee. Het is als je voorop rijdt, is het echt vreselijk zwaar, zeker het stuk na de finish loopt vals plat omhoog. En als je in de groep zit, ja, dan, dan loopt het wel prima. Dan is het echt niet zwaar. Maar als je, hè, als je ja. voorop moet rijden... Hè, of ik moest voor, voor blijlevens op kop rijden... om de boel bij elkaar te trekken... Nou, dan, is het, dan is het echt loodzwaar parcours. Maar in de wielen dan, is het goed te doen. Hoeveel kans hebben deze twee, Miller en Fletcher, Hink? Nul. Kort en krachtig. <laughs> Beter weet. Ja, 0%. procent. <laughs> okay. Kan je dat even tegen te ze zeggen, Gio? Wat uh, moet ik tegen ze zeggen? Dat uh, de heren Voskamp en uh, Lubbedings een nul kans geven, die twee vooruit. <laughs> nou ja, ik denk dat ik me kan aansluiten bij beide heren hoor. Uh, zij hebben er trouwens veel verstand van, want ze hebben zelf op die fiets gezeten en weten gewoon hoe moeilijk het is om in die laatste ronden over de Champs-Élysées... om voor te blijven aan een jagend peloton... waar gewoon sprinters zijn die niets liever willen... dan natuurlijk die prachtige sprint winnen, dat officieuze kampioenschap. Nu zie ik alweer dat Sylvain Chavanel zich laat afzakken. Waarom doet hij dat? Gaat hij in de richting van de ploegleider? Hij wil een bidonnetje hebben, want zojuist was het Chavanel... die Cavendish terug moest brengen naar het peloton, naar die lekke band. En we verbazen ons nog steeds over het afstappen van lieve westra met nog inderdaad 40 kilometer zo'n beetje te rijden... En dan... ...van de Tour uitstappen. Zuur, zuur, zuur. Meer kun je er niet van zeggen in de richting van Westra. Er moet toch echt iets aan de hand zijn met De Vries... ...dat hij uiteindelijk niet hier over de finish komt. Ik krijg wel een melding via Hilaire van der Schuren. De collega's van Sporza zijn bij hem geweest... ...en daar Van der Schuren zegt dat hij te ziek is om te rijden. En dat betekent dan dus dat Westra inderdaad ziek is afgestapt. Het zal je overkomen, zegt op die laatste kilometers door Parijs... ...dat je gewoon zo honds en honds ziek bent dat je uiteindelijk die toch niet kunt vervolgen. Maar ja, die twee, hè, die kanslozen, ze zijn er nog steeds hoor. Miller en Fletcher, ze kunnen een beetje hard rijden. Maar ik denk inderdaad niet dat ze dat gaan redden. 17 seconden is het verschil met het peloton. En we hebben nog 35,5 kilometer te fietsen. 1,05, op de 162, de 162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 je me tire, je demande pas pourquoi je suis pas tison motivé. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir, moi d'ici. Pour garder sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça va faut que la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché qu qu'on est payé pour cire. Stop, ne réfléchis plus, vas-y. sans mentir, sans me dire. Qu'est-ce que je vais devenir? Stop, ne réfléchis plus, me dis. Stop, ne réfléchis plus, vas-y. sur le 100-62, yes le 100 de katholiek Rien ne s'éclaire, seul du peloton. Le peloton est à 1-12, 0 12 euh, 1, J'me tire, pas pas, je me pas pourquoi je suis parti sans mentir. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. Si. C'est triste mais plus rien, partir, je me disais Je sais que ça fait Grote hit in Frankrijk. En we hebben hem veel gedraaid deze periode van Radio Tour de France. Maître James was dat. En uh, zijn grote hit dus in het Frans. Oui. Miller en Fletcher rijden zijn nog op kop, Gio? Ze rijden nog steeds op kop. Ze hebben een voorsprong van 10 seconden op het peloton. En ze hebben ook een gaatje met Mouravjev, de man van Astana... Die achter ze aanrijdt en probeert het gat te dichten. Maar het zal moeilijk worden voor hem. Want deze twee mannen die kunnen een beetje hard rijden. Ik zei al, als ze aan een koppeltijdrit meedoen voor veteranen. Nou, dan winnen ze de wedstrijd gemakkelijk. Ik kijk ook naar de voorsprong van Mouravjev daar bij het omdraaien van de Arc de Triomphe. En die voorsprong is niet echt heel groot hoor, op dat peloton. Maar hij heeft die twee toch wel in het zicht. Het peloton draait nu om de Arc de Triomphe heen. En dan gaan ze weer naar beneden in de richting van de Place de la Concorde. Daar staan trouwens de bussen van de ploegen. We weten dat, lieve Westruijs afgestapt. We weten nu ook dat hij ziek is. Maar Steven die heeft iemand bij zich die er meer over kan vertellen. En ik hoor dat dat nu op dit moment niet zo is. Uh, nou, dan kijken we gewoon nog eventjes naar uh, uh, uh, Fletcher. Die gewoon achterstand heeft op Miller. Want Miller rijdt daar door het gootje gewoon weg. En Miller is nu de solerende man op de Champs-Élysées. Hij rijdt lekker naar beneden daar in het gootje. Waar het asfalt een beetje redelijk loopt. Want als je iets verder naar links gaat dan hobbel je over die keitjes heen. Miller dus los. Fletcher daar achteraan. En daarachter het peloton. Zij dat dat het gootje dat, gootje, dat zo lekker rijdt, maar Bart en Henk, ik, ik vind altijd, daar gebeuren ook nog wel eens ongelukken. Ja, als je op kop rijdt, dan rijdt dat super lekker. En tweede positie ook nog wel. Dan kun je een beetje langsheen kijken. Ik was wat langer, dus ik kon ook net eroverheen kijken. Maar als er een hele rij, uh, dan langs dat gootje rijdt, dan heb je helemaal geen meer en dan, dan wordt het spannend. En je ziet ook dat de eerste de eerste vijf, zes kunnen er doorheen en die anderen nemen het risico niet en die gaan daarnaast zitten. Maar ja, of je op kasseien rijdt of een geplaveid stukje. Ja, dat kun je wel veel meer snelheid maken. Het loopt ook namelijk nog ietsje op daar bij de finish, Dus het is wel een, een, een mooi stukje om alleen te rijden. Ja. Is het ook nog echt spannend, deze etappe, Henk? Ik bedoel, even niet nu deze editie, maar sowieso om daar te rijden. Behalve dan het geluk dat je voelt hè, dat je Parijs hebt gehaald. Is het ook nog spannend? Nou, hoe bedoel jij spannend? Nou kijk, ik, ik zit bijvoorbeeld... Ik zit, uh, ja, Christopher, wat Froome, Christopher Froome <laughs> zie ik daar zitten. En uh, ja, natuurlijk uh, rijdt hij in het geel naar de streep. Maar je moet dan net nog eventjes geconcentreerd blijven volgens ja, mij. Ja, je, je moet wel op de fiets blijven zitten. Ik uh, kan me herinneren dat ik één keer op natte steentjes heb gereden. Ja. Dat er een heftige valpartij was met uh, nog verschillende klassementmannen erbij. Dus hij zou op de laatste dag nog uh, alles kunnen verspelen. Dus je moet ook niet te vroeg juichen. Kijk, in principe op droge stenen, ja, dan heb je de boel onder controle... en dan ga je ervan uit dat, het, dat, dat, dat je bepaalde dingen kunt ontwijken, maar op natte steentjes. Maar dat is het nu niet, dus uh, ja, wat is er nu spannender dan? Uh, je weet gewoon dat die sprintersploegen, die gaan, uh, die gaan het tempo houden en ja. uh, die, die, die houden alles bij elkaar... Maar uh, Bart, Miller vond blijkbaar dat uh, Fletcher een blok aan zijn been was. Want uh, het verschil loopt wel op uh, nu hij alleen rijdt. Ja, blijkbaar is uh, of Miller heel sterk of Fletcher niet goed. Want uh, hij is gewoon uh, uh, ja, recht uit de wielen gereden. Nou, dat betekent dat je wel een stukje minder als je concurrent bent. En nou is hij alleen dus. Nou is de kans nog minder als nul, denk ik. <laughs> Oké, okay, nou mooi. Ah. Dat zijn we lekker positief met z'n allen jongens. Uh, Gio. Ja, ik vind het wel mooi hoor. Een kans van min 1 of zullen we het min 10 noemen? Deze kans van David Miller. Niet, de niet veteraan meer. zei ik al. Die in zijn eentje weg is. Hij staat 112 in het klassement. Hij heeft een achterstand op Chris Froome. 3 uur 12 minuten en 5 seconden. Maar nu heeft hij een voorsprong van 18 seconden op het peloton. Want het peloton heeft zojuist Fletcher en Mouravjev ingelopen. En daar gaat Miller in zijn eentje. Ja, hij won een tijdje geleden. Twee jaar geleden was het alweer. Won hij een toeretappe toen niemand het eigenlijk verwachtte. En toen kwam hij toch nog nadat hij zo lang eruit is geweest. Na alle ellende kwam hij toch weer goed terug. En ja, toen kon hij het wel maar dit lijkt me toch echt eventjes een kunstje te veel voor David Miller. Die ook wel inziet dat het heel erg zwaar wordt. Het tempo wordt gemaakt door de mannen van Cavendish. Die rijden daar hard achteraan. Daarachter wat mannen van Sky. Hey, en ik zie ook nog wat uh, helpers voor uh, Marcel Kittel, zie ik daar vooraan zitten. De sprint is nog lang niet begonnen hoor, want het is nog 28,5 kilometer. Ja, we gaan uh, straks het volgende uur in van de Radio Tour de France. Uh, met nog een voetbalberichtje. Want Anderlecht heeft uh, beslag gelegd op de Belgische Supercup. De landskampioen van trainer John van der Brom versloeg beken weer naar Racing Genk. Dat gecoacht wordt door Mario Been. In Brussel werd het 1-0 door een doelpunt van Massimo Bruno. Voetballers van Duitsland en Zweden hebben zich geplaatst voor de halve finales van het EK. Gastland Zweden deed dat op overtuigende wijze door IJsland met 4-0 te kloppen. Een regerend kampioen Duitsland had meer moeite om Italië van zich af te houden. Het werd maar 1-0. Maar toch. Tot het volgende uur. A bientôt avec Tour de France. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen. Maar ik wil ook de kosten onder controle houden.